Citydijkers met het NOS Journaal. Enkele honderden Russen hebben vanmiddag geprotesteerd bij de Russische ambassade in Den Haag. Ze droegen spandoeken mee tegen de oorlog in Oekraïne, die gisteren precies een jaar geleden begon. De protesterende Russen riepen verderop tot vrijlating van de mensen die in Rusland zijn opgepakt... omdat zij daar ook demonstreerden tegen de oorlog en het beleid van president Poetin. Rusland heeft de toevoer van olie via een pijplijn naar Polen stopgezet. Een Pools oliebedrijf had nog een contract met één Russische olieleverancier tot het einde van dit jaar. Maar het concern was er al op voorbereid dat Rusland mogelijk de oliekraan zou dichtdraaien. Inwoners van Polen zullen er volgens het bedrijf niets van merken. Polen is nog maar voor een tiende afhankelijk van Russische olie. In de Europese Unie geldt inmiddels een verbod op het importeren van Russische olie. Maar die geldt alleen voor olie dat met tankers wordt geïmporteerd. In de campagne naar de Statenverkiezingen pleit de Partij voor de Dieren voor meer boeren, maar voor minder vee. Boeren moeten natuurinclusief gaan werken, zegt partijleider Oudehand. Volgens haar is het hoog tijd om boeren en dieren te bevrijden uit een onhoudbaar systeem. Overstappen van veeteelt naar duurzame akkerbouw moet volgens de Partij voor de Dieren met subsidies worden gestimuleerd. Wielrenner Dylan van Baarle heeft omlopend nieuwsblad in België gewonnen. Het is voor het eerst in twaalf jaar dat een Nederlander de grootste eerste koers van het voorjaar op zijn naam weet te schrijven. Van Baarle reed nog voor de beklimmingen van de muur van Gerardsbergen en de Bosberg weg van zijn achtervolgers en kwam vervolgens solo over de streep. Vorig jaar won van Baarle ook al de klassieker Parijs-Roubaix.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 Moppie Moppie Ik vind jou helemaal topie. Ik krijg je niet meer uit m'n koppie Hey Moppie Ik heb mijn hart zo vaak kapot gemaakt Maar ik weet zeker nu dat God bestaat Ik zag je staan, ik zag je dus meteen zitten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 maar deze trek voor jou. Oh, moppie, oh, oh, moppie, moppie. Ik heel Ik ga je niet meer uit like, mijn me kopie Oh, moppie. Moppie, moppie, moppie. Ik ga heel lang, Ik je niet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 Flinters in je buik door de moppies. Al de er uit voor de moppies. Dat ik zo lekker uit voor de moppies. Ik val in die misser. je moppie, moppie, moppie, moppie. Ik ga je helemaal Ik krijg je niet meer uit mijn kopie. Oh moppie, moppie, moppie, moppie. Ik ga jou helemaal topie. Ik krijg je niet meer uit mijn kopie. Mopy, mopi, moppy, is a man, to in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 Laatst voor het eerst weer even met mijn vrienden en zoveel warmte werd gezet. Maar toch is er iets veranderd qua genieten, want om mijn leven... Ik weet dat ik gelukkig blij zou moeten zijn met wat er Blij zou moeten zijn met wat er gebeurt met mij, mooie dingen deze tijd, maar. Oh.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 Weet dat ik mezelf er voor mijn kop zal willen staan.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 Gaat om Helsma Als het gevoel vanuit elkaar gaat.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 Yo! Yeah. ZFM Als al jong toen ik mijn eigen droomde volgde Ik volgde altijd mijn eigen pad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 was opeens niet meer gelukkig, gelukkig met haar. Oh, ik trap er in jouw leugens, terwijl ik het altijd wist. Maar liefde dankbaar blind, oh, ik heb hem vergeest. Jij leefde met een masker, maar er was niemand die dat zag.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 I'll solve Een Met ogen zo blauw als de zee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 Dan ik heb dat ik niet wil.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 je mij niet ziet Zing ik nu voor elke vrouw Jacques Chirac Het spijt me, ik wil dat je weet Habieptie, ik ben het probleem Word para, ja para want die vest blijft mij in zijn so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 Ik wil dat je weet Habib, die ik ben het probleem Word para, ja para nog steeds Want die festlife van mij in zijn geest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 Zoveel geluk gevonden. De sterren bleven stralen voor ons als zoveel jaren. Muziek maakte ons één En vrienden voor het leven. Nu zijn we goede vrienden. Muziek heeft ons verbonden.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 Geven. Misschien maak ik je met die vraag nu wat verlegen ik mag ik mag Maar zonder iets van jou kan ik niet goed mee leven En nee, jij krijgt echt geen spijt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 Zonne schijnt.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 Je minnaar zijn je boezemvriend, je man En ik blijf bij jou, ik hou van jou Mijn leven lang, mijn leven lang, mijn leven lang There's no way to escape Da-da-da-da They in me Anytime, anywhere My mind in the air da, da da da Surround me They Surround me Surround me Anytime, anywhere My mind in the air They're waiting for me They're gonna love me. I'm not afraid of So follow me, it's time to get there, my mind is getting there They're waiting for me, they're for me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 Is veel groter dan ik ooit denk Je houdt me vast, je duwt me weg. Schaalt me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan.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 Snekbaar misschien is dit wat we verdienen.